Het gaat mijn vader. Mijn vader? En wat is er met hem? Zijn leven is in gevaar. Is hij ziek? Erger, hij wordt bedreigd, ze willen hem vermoorden. Vermoorden? Mm -hmm. Dat is. Ja. Dat, dat is waar. Wel... Daar moet je mee naar de politie gaan, Stefan. Allee, het is niet de taak van een substituut. De taak? Om... Ik, ik doe een beroep op onze vriendschap. Mag ik zelfs dan niet meer? Jawel, jawel, Stefan, maar. Excuseer, een appellation contre Chateau Closio van 97, meneer. Oh, Dank u. Zet maar neer, ik schenk wel uit. Zoals u wilt. Hier. Wat is dat? Brieven die. dat hem de laatste tijd ontvangen heeft. Ik wil uw mening daarover, uw raad. Mm -hmm. De politie, dat is voor de nagels. Als je denkt dat dat enige uitweg is... Ja, kijk. Aan de heer Ludovic Kreitens, coupure 268000 Brugge. Ludovic, niemand respecteert u. Geen mens zal ooit een traan plingen als de dood u onverwacht komt halen. Sterven is uw verdiende loon. Weet jij waarom, Ludovic? Omdat ik de koning ben van de maden die u langzaam zullen opvreten.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 Volgens mij is, is vader het slachtoffer van een, een samenzwering, een, een complot van linkse intellectuelen die hem die, die, willen liquideren. Wel een complot, Stefan, en waarom? Ik, ik weet het niet, ik, ik weet het niet, maar daarom dat ik, dat ik niet die, die weet welke kant dat ik uit moet. Stefan, maar, laat me je in de steek halen ik, ik spreek het nu. Ik heb al mijn hoop op u gesteld. Ja, ja.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 Hier? Hier, hier, hier. <laughs> daar is hem, daar is hem, daar is hem. Wat? Hier? Wat? Het is niet waar, hè? Ja, wat? Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Ja yes, yes, yes, yes, yes, Kijk dan. Drie vakjes met honderdduizend. Dat is bingo op de subito, jongen. Mm, kan hier. Mm, eindelijk, eindelijk. Proficiat, Pieter. Graag gedaan, heel graag zelfs. Dan gaan we straks heen en op drinken. Ja, ja, want dat doen we anders nooit, hè. Ja, maar deze keer champagne. Het kan eraf. 100.000 zakken, jeez! Je zult gaan me oren horen. Ja, zeker als je te lang blijft hangen en de kinderen vergeet op te halen bij de onthaalmoeder. Die bel ik direct op. Josian moet maar wat langer bijhouden. Ah, die zal lachen. Ah, voor 500 frank extra per uur, zeg maar zeker. Van in. Waar zijn bruinogen en Niels? Terug op ronde, zeker. Die maftketels hebben Adriaan Vinke aangehaald. Hè? Commissaris, daar hadden ze alle reden toe. Hij leidde een niet toegelaten betoging. Een niet toegelaten en... betoging. Wat geroepen, en geschreven de abortuskliniek in de Weiniguitstraat. Hadden ze toch anders kunnen oplossen. Proforma ja. een paar namen opschrijven bijvoorbeeld. We hadden toch niemand achterdraaien en zeker Vinke niet. Wat is er dan nu? Bruinoger zei dat hij weerstand bood. En heeft Bruinoger ook gezegd wat hij zelf gedaan heeft? Hm? In de lucht geschoten, stel u voor. Een samenscholing van vijf man en een paardenkop... en meneer hangt de cowboy uit.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 Is mevrouw Martens wat ik hier heb gewonnen? Hm? Is dat? <gasps> Het is niet nieuwe... wat Pieter? Honderdduizend oh, oh, oh. of niks. Honderdduizend? Oh, dat is mij nog nooit gebeurd. Oh, maar, Vanmorgen gekocht. Vanmiddag aan het vallen. En uh... vanavond al opgedronken, zeker. Oh, een klein stukje. Een klein stukje. Maar komt toch niet anders dan die van het bureau ook een rondje geven. Hè? Ja, één rondje, ja. En in hoeveel cafés? Op Pieter is te muur in de wind. <laughs> Neem me niet kwalijk, hè, mevrouw Martens. Maar ik kan me niet voorstellen dat die blos op uw wangen ook alleen maar het gevolg is van de wind. <laughs> nee, dat klopt. Ja, met wie heb jij zitten, hè? Met iemand? Nou, licht. Ik drink alleen, dat is maar een triestige film. Wie <lacht> was het? Jo, dat speelt toch geen rol, die kind er mee. Uitleg in verband met zijn dossier. Ja. Pieter, neemt je op of doe ik het? Oh, het is al hoog. Met van in. Huh? Ja. Maar? Is goed, voor uh, ik, versabel. Ik kom. Jo.